hier op het koelhoosterras tenminste nog uit te houden. Ach, kijk. Mevrouw Hovel, daar is het jonge paar. Die komen hier ook tegenwoordig iedere avond. Wie bedoelt u? Daar, vrouw Levere en van Erlevoort. Eline en Otto. Ach, die Eline kleedt zich tegenwoordig wel. Bespottelijk eenvoudig, vindt u niet? Mm. Dat kapot hoedje. Ridicul. Waarvoor dient dat nou? Het is toch een paar waar je gaarne naar kijkt. Je hoort wel van onverstandige engagementen. Ze lopen tenminste fatsoenlijk met elkaar. Soms zie ja, je niet bespottelijk zijn. Nee, maar kijkt u eens, daar zitten de verstraten ook. Oh, ja. <laughs> die de bouwde is niet meer bij Lily weg te slaan. Ziet u dat? Mm -hmm. Ja, ik weet het niet. Op de een of andere manier doen ze mij natuurlijker aan dan Eline en Otto. Ze zijn onstuimiger, als u dat bedoelt. Dat is de jeugd. Ja, misschien, ja, ja. Maar bij Eline heb ik altijd het gevoel dat ze, ja, hoe zal ik het zeggen, dat ze, dat ze acteert. Mm. En nu speelt ze de rol van het gelukkig geëngageerde meisje. Oh, oh. A ah. coupé is het u ook opgevallen? Ah, dat van ienkoff, dat hè? de hele courtesie. Is het u ook opgevallen dat Marie verstraat er zo oh. slecht uitziet? Oh. ze is wat teruggetrokken de laatste tijd, ja, nog nerveus. Ik hoorde van Lily, maar dit strikt entre nous, dat ze schrijft. Ja, een novelle. Ach. Enig niet. Nou ja, dat zal u erg aanspreken als dichteres. Inderdaad, ik ken de spanning die creativiteit teweeg brengt. Het lijkt wel zondag. Oeh, ik had behoefte aan frisse lucht na zo'n temperatuur als vanmiddag. Altijd zul ik weer dat ik zo binnen een man dood zou zijn. <laughs> oh, zeg, Otto, je lacht. Zeg eens eerlijk. Denk je nu dat ik me aanstel? Of geloof je waarlijk dat ik niet tegen de warmte kan? Maar Ellie, natuurlijk geloof ik je. Alweer Ellie. Oh ja, hoe dom van me. Je vindt me toch niet kinderachtig, hè? Maar iedereen noemt mij zo. Je zou een verkleinaam voor me uitvinden voor jou alleen. Heb jij er nu al eentje? Wie weet. Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Straks. Wat conspireren jullie toch? Zeg eens, Ellie. Ik heb je tot nog toe altijd minder vervelend gevonden... dan de meeste geëngageerde mensen. Maar begin nu ook niet met die onuitstaanbaarheden. Nu? Jij? Vroeger? Met Henk? Ah. Niet waar, Henk? Lari Vlaar. <laughs> Een heerlijke muziek. Nee. Zo mooi. Vind je het niet dwaas? Ik voel me altijd zo beter dan anders als ik mooie muziek hoor. Ik krijg dan bijna een gevoel of ik je toch wel een beetje waard ben. Oh, het is misschien wel een beetje pedant van me, maar ik kan het toch juist niet helpen. Ach, zet me toch niet zo hoog in de lucht. Ik voel mezelf zo doodgewoon. Zo niets bijzonders verheven boven anderen. Je mag jezelf ook niet zo beneden me stellen. Jij mij een beetje waard. Waar haal je het vandaan, kleine dwaas? Weet je wat? Ik geloof nooit dat jij jezelf goed kent. O, Otto. Wat? Niets. Ik hou zoveel van je dat je hm. zoiets zegt van jou en van mij. Hm. Is er iets? Ach, wat zou er zijn. Nee hoor. Ik vind het fijn dat je weer wat meer uitgaat, Freddy. Je bent immers een tijdje blaze geweest. Je werd altijd onwel een invitatie. Ach, ik had het verdriet. Het was, je weet wel, om die dwaasheid van Otto. Maar nu er niets meer aan te doen is, dus was ik mijn handel in onschuld. Hij is wijs genoeg, nietwaar? Tenminste, geen lust met te verkniezen. Maar onder Reddy, hij kent het toch zo lang. Al die tijd dat ze bij Betsy en Henk inwoont. En als hij nou van de houdt. Oh, ik ja. wens niets liever dan dat alles zo goed gaat en dat ze gelukkig worden. Maar ja. nou, ik kan Eline nu helemaal niet uitstaan. Natuurlijk, ik doe me nu geweld aan. Ik ben nu lief tegen haar. Maar je weet, ik kan me zo moeilijk anders voordoen dan ik ben. Ja. Laten we maar over iets anders spreken. Ja. We worden oud, Freddy. Ach, bepaald oud, weet je. We hebben zeker in geen twee maanden meer gelachen zoals we vroeger deden. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind ons kriant vervelend. Jij hebt een tijd lang onder de druk van de antipathie tegen Eline rondgewandeld. Willy zegt geen woord meer tegenwoordig, maar hij passeert de hele dag. Of vertelt me poëtische dromen. En ik... Toezeg me, er is iets. Kan ik iets voor je doen? Vertel het me dan. Ik zie toch wel dat je over iets verdriet hebt. Waarom schroef je je dan zo op? Ja. Ach, wel nee, Freddy. verbeeld je toch niet zoiets? Je wordt net zo romanesk als Lily. Daar zitten ze. Oh. Echt u dan même rêve. Oh. Wat ziet hier geweldig uit. Zeg je? Huh? Uh, nee, ik uh, zei dat ik geloof dat Eline en Otto hier naartoe komen. Zo, so Freddy. Hmm. Dag Marie. Otto, we kregen toen je weg was juist een brief van de Horzen. Ze maken het allemaal goed en je moet veel voeten hebben. Oh. En jij ook, Eline? Bedankt. Ze verheugen zich zeer op onze vorst. Dan komen jullie toch zitten? Gaan jullie de zomermaanden weer naar de horse? Ja, de hele familie komt. Percy en Catherine komen over uit Engeland. Ach, wat enig! Alleen Suzanne en Van Stralenburg kunnen niet langer blijven dan de 20e juni. Ja, mama is al druk <lacht> aan de vrees. Oh, Lilly, zal ik wat stoelen bijschuiven? Oh, nee, Freddy. Georges en ik gaan wat oplopen. We komen straks terug. Daar, tot, tot. Straks. tot Dag. zo. Tot zo. Vind je niet, de woude? Hmm? Het frappeert me telkens als ik haar zie. Och, ja, ze ziet er heel aardig uit. Hmm. Nee, maar ik vind haar bepaald mooi. Oh, bepaald mooi. Hoe is het mogelijk dat jij haar niet zo mooi vindt? Wat een curieuze smaak heb je dan toch? Ik kan het heus niet helpen dat ze me geheel en al koud laat. Oh. Ik heb een ander ideaal van mooiheid. Maar als jij nou absoluut wilt hebben dat ik ze mooi vind, dan zal ik nog Oh nee, het kan me volstrekt niet schelen, hoor. Alleen, iedere heer vindt het mooi. Daarom begrijp ik het niet van je. Ik begrijp ook niet dat Freddy niet van haar houdt. Als ik een man was, werd ik smoorlijk op haar. En dan zou je dus duelleren met Otto. ja. Zou mama het goed vinden dat we een strandwandeling maken? Oh, wel zeker. Onder mijn hoede. Oh. Oh. Het is hier veel ruimer. En zo heerlijk stil na dat rumoer daarboven. Ja. Het is om te gaan weven. Ja. Oh, oh, oh, pas op. Val niet. Kom maar. Ik zou wel altijd zo met je door kunnen wandelen. Twijg Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik moe werd. Dan zou ik je dragen. Ja, je zou bezwijken onder me. Heb je zo'n min idee van me? Dan zal ik het je tonen. Kom maar eens. Hoe op het te zijn. Oh. Ik zal nog eindigen met me boos te maken. Tenminste, als je niet dadelijk vergiffenis vraagt. Uh, Hoe moet ik dat dan doen? Uh, Roge in de wouden van berg. Zeg nou. Oh. George de Wouden van bent. Goed zo. Vraag nederig excuus. Vraag nederig excuus. Aan Lily Verstater. Aan Lily Verstater. Aan mijn Lily. Aan... Georges. Oh. Hou je van me? Ja, George. Ja, ik hou van je. Oh. Oh. Een beetje. Emily. Wat? Mijn zuster, Emily, heeft met mijn vader gesproken. Oh. En zou ze niet eens met je ouders kunnen komen praten? Ja, maar ik geloof niet... Ik weet niet of... Emily kan goed praten. Je houdt veel van haar, hè? Ja. En ook van jou. Oh. Ik heb een gesprek met haar gehad over ons. Ik heb me een pooswankel moeder gevoeld. Emily dacht dat je geen arme man zou willen hebben. Mm. Wil je geen arme man hebben? Ben jij arm? Ja, ik ben niet rijk. Goed, dan wil ik wel een arme man hebben. Ik ben o zo zuinig als het moet. Ik doe soms wel drie maanden met mijn toiletgeld voor één maand. En zie ik er niet altijd netjes uit? Beelden! <laughs> maar ik geloof nooit dat jij zuinig bent. Ik geloof dat jij veel behoefte hebt, meer dan ik. Ik heb geen behoefte als ik jou heb. Jij bent alles voor mij. Houdt Emilie van me? Natuurlijk. Ze zal ons moedertje zijn. Ah. En je wilt dus overal met me mee. Naar Cairo, naar Constantinopel, naar de Ka Oh, naar Lapland als het moet. Oh, overal. Oh, mijn eigen vrouwtje. Ah. We moeten omkeren, Lily. We gaan te ver. Ah. Geef me je hand. Ja. Oh, niet zo snel als je zo gauw door het zand steppen! Steun op oh, mij. Ik ben doodaf! af. Grote goedheid, waar hebben jullie met elkaar gezeten? Eline en Otto zijn er het dansen gaan zien in de conversatiezaal. We hebben een kleine strandwandeling gemaakt. Ja. Nou, ga zitten. We hebben bovenmenselijke pogingen gedaan om de stoelen te behouden. Kom, ga zitten. Dankjewel. Ik was vanmiddag half dood van die warmte. Ja. Eline kan er ook niet tegen. Ik denk dat ik je nog deze week een deel van mijn schuld zou kunnen afdoen, Van Raad. Ik wacht geld. Alleen. Uh, voor het ogenblik zit ik wat in verlegenheid. Als ik niet al zo dikwijls misbruik had gemaakt van je goedheid, zou ik nog eens je hulp durven inroepen. Dat zou indiscreet worden. Ik zal wel zien dat ik deze week nog rondspring. Het is vervelend dat ik met die China-historie niet klaar ben gekomen, maar ik heb nu een brief gekregen van een vriend uit Amerika. Hij is rijk en heeft veel relaties en zou in New York aan een handelshuis als voor me rondzien. zie je op het ogenblik. Zeg, Van Raad. Je zou me toch een immens groot plezier doen als je me nog een vijftig gulden kon lenen. Zeg, Veren. Komt er nog geen eind aan dat gezanik, hè? Ik moet het gul bekennen dat het me razen begint te vervelen. Het is dan vijfhonderd gulden, dan duizend gulden, dan vijftig gulden. Waar, we waar, waar, waar wacht je dan toch op? Wat denk je te doen? Als je toch geen cent in de wereld hebt... Luipak dan niet zo, maar zoek iets. Ik kan je toch niet onderhouden, hè? Henk. Ach, dan leuter je over geld uit Brussel of uit Malaga. Dan moet het uit New York komen. Wanneer komt het dan? Oh, je begrijpt mij, ruïneert het niet... als je me niet teruggeeft wat je me schuldig bent. En ik val je er ook niet lastig om. Maar alles tezamen loopt het nu toch maar tot... nou, 2000 gulden en, en het begint me de keel uit te hangen. Blijf dan toch niet hier zo... En, en, Hier in ellendig, in Den Haag, lummelen zoet dan toch iets! Ja, het is zo. Je hebt wel gelijk. Maar het is niet mijn schuld. Omstandigheden niet waar. Enfin, ik zal wel zien wat ik doe. Neem me niet kwalijk dat ik je lastig vind. Nu adieu, tot ziens. Uh, uh, Vincent, uh, Vincent, toe. Luister eens. Uh, wat is er nog, Betsy? Uh, ik hoorde zojuist I van Eline dat ze te logeren is gevraagd op de horze. Kijk, daar komen Ellie en Otto. Dag Vincent. Ellie, uh, ja. ja. ik vertelde net aan Vincent dat jij te logeren bent gevraagd. Ja, we gaan de hele maand augustus naar de Horst. Juist. Kijk Vincent, het zal dan erg stil zijn in ons grote huis. Ik wilde je vragen gedurende die tijd je tenten bij ons te komen opslaan. Ja. He, je kunt mij dan vermaken met je gozerieur of je omzwervingen. Je mag niet weg. Het zou ons een immens groot plezier doen. Dat moet je beslist doen, Vincent. Ik neem je verzoek graag in overweging. Ah. Dank je. Ik moet nu gaan. Je hoort van mij. Adieu, Vincent. Jij weet nog steeds niet hoe met een veren om te gaan, hè, Henk? Je hebt een brusk bejegend. Ik ben nou eenmaal bang dat hij ons nog eens compromitteren zal. Daarom heb ik hem uitgenodigd. Nou, hij zal je invitatie dan ook zeker aanvaarden. Dat hoop Zullen ik. Zullen we nog wat gaan toeren, hè? Ja. Zijn de paarden niet hoe? En dan graag door het Grand Stolkpark. Goed, laten we dan maar gaan. Otto, wat is de naam die je verzonnen hebt? <laughs> Goed, doe nou, je hebt het beloofd. Nili. Ach, Nili. Ik begrijp volstrekt niet waarom hij niet gevraagd kan worden. Hij komt geregeld hier aan huis. Maar Lili, hoe kun je zo dwaas zijn? Mama heeft hem van de winter immers een paar keer gevraagd. En zo intiem zijn we niet met hem om hem voor een buitenpartij te vragen. Ach. Als je de vreemde inhaalt, wordt het stijf Hij is niet stijf Ja, daar heb je gelijk in Hij is mijn benaderen kennismaking ook wel meegevallen Maar we kennen hem toch niet, zoals Paul en Etienne Ho, Lieve jongens, ja Ze slenteren van de witte naar linken En van de Bordelaise naar de bodega En altijd met die lamme Vincent veren Ach, Word nou niet boos op mij, Lily Omdat mama Georgie niet wil vragen Ik kan het toch niet helpen Ach nee maar het is altijd zo. Als ik... Als ik eens een idee heb... Het is nooit goed. Ik bemoei me er ook niet meer mee. De hele partij kan me niet schelen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Marie, kom eens hier. Ja, mama? Ging het weer over de wouden? Ach, ja, mama. Wat is er dan? Ach... Lili wil dat ik hem overmorgen vragen zal, maar... Nu, waarom niet? Ik mag hem wel, al is hij wat vatterig. Hij is toch al vrolijk zo met de meisjes. Maar Karel, waarlijk, wij mogen dat niet aanwakkeren. Ik ben, als ik hem zie, altijd heel beleefd tegen hem, maar we behoeven hem niet aan te halen wel. Wat kan er nu van komen? Lili is nog een half kind en zet zich allerlei dingen in het hoofd, maar wat... Wat wil je nou dat dit wordt? Waarom moet je nou dadelijk denken dat ze met elkaar willen gaan trouwen? Er is nu alleen maar een kwestie van een invitatie. Jij ziet ze nooit samen zoals ik ze zie. Als je ze een enkele keer mee naar Scheveningen ging, <laughs> Ik dank je hartelijk. Dan zou je het zelf zien. Hij is niet af te slaan van ons tafeltje. Hij is wel zo discreet om niet altijd te accepteren... als ik hem vraag mee ijs te gaan eten. Maar hij blijft tot we weggaan en spreekt zijn andere kennissen er nou en aan. Met Marie wandelt hij eventjes. Poor de conscience. <laughs> en dan is het Lili voor en Lili na. Je begrijpt, ik heb daar problemen mee. En geloof jij dat Lili... Oh, natuurlijk, zonder kwestie. Iedereen spreekt er ook over. Iedereen kan het zien. Ze winden er dan ook geen doekjes om. Ik weet het niet. Ik weet niet wat daarvan komen moet. Hé, hm. hey. hey, wie kan dat zijn? Verwachten wij nog iemand, Marie? Niet dat ik weet, mama. André. Vrouw de Wouden van Berg om u te spreken. Oh. Laat haar binnen dienen. Goed, meneer. Komt u binnen, Freule. Goedenavond, mevrouw Verstraten. Dag, Emilie. Dag, Emilie. <laughs> meneer Verstraten. Dag. Dag, Emilie. Ga zitten, Emily. Dank u. Dank u wel. Ik... Eh, ik moet u mij verontschuldigingen aanbieden... over het weinig ceremoniële van mijn bezoek. Maar mijn oude vader is ziekelijk en gaat nooit uit. En ik neem hem alles uit handen. Nee. Ja. Zelfs... een verzoek om access voor zijn zoon. Zo, zo. Georges is verliefd op uw dochter Lili. Dit zult u ongetwijfeld bemerkt hebben. Uh, ja. En Lili houdt van Georges. De kinderen hebben hun zinnen zo op deze dwaasheid gezet... dat men die er toch niet uit kan praten. Maar lieve kind, wat moet daar nou van komen? U weet dat Georges op het ogenblik druk studeert... voor zijn examen van fysiconsum. Uh, ja. ja, dat weten we. Oh, uh, Ik ben het volstrekt met Georges oneens dat mijn leven kan zonder geld. Wij zien nogal bezwaar in zo'n levensopvatting. Dat begrijp ik, dat begrijp ik heel goed. Mm. Maar hij heeft toch een toekomst, nietwaar? Ik heb zeer zeker gemerkt dat er een degelijk fond in de jongen zit. Het komt eigenlijk hierop aan. Heeft u iets tegen zijn persoon? Of wilt u de kinderen toestaan van elkaar te houden? Uh, we hebben niets tegen Georges als persoon. Nee, nee. Maar wat ik me afvraag... zijn zijn optimistische financiële overwegingen... niet al te veel gebaseerd op zijn verliefdheid? Ja, hm? hij is toch gewend aan zekere luxe, aan uitgaan. En onze Lily is nog zo jong, nog zo'n echt kind... Is het nou niet beter voor haar dat ze zich nog niet bindt? Ach, oh, ik mag hem heel gaarne. Het was natuurlijk beter geweest als ze zich niet zo geafficheerd hadden. Ja, ja. De hele stad schijt ervan te hm. weten. Zijn twee onbezonnen schapen. Ze zullen <laughs> wel voorzichtiger worden. <laughs> van een engagement ja. kan nog geen sprake zijn. Ik hou niet van een arme luis engagement. Dat kan jaren duren. Mm -hmm. Een verbinding des harten... Daar stem ik mee in. Dat is uitstekend. Goed, Marie. Ga Lili maar halen. Ja, papa. Ben je hier al? Kom binnen, Lili. Oh, Lili. oh, Lili. Dag, schat. Ga zitten, kind. Lieveling. De verbindenis des harten is gesanctioneerd. Oh papa! Oh mama! Het is beter zo, Lili. We vallen elkaar niet bij nadere kennismaking. Dan wordt slechts een platonische band verbroken. En we vallen elkaar meer en meer. Des te beter! Ja. En wat wil je dan nog meer? Zomaar ineens trouwen zeker, hè? Morgen receptie, over een paar dagen naar stadhuis en kerk... en dan op een zolderkamertje onder de hanebalken Ja, ja, ja. Dat zou charmant zijn. Oh, nee. Papa, mama. Ik vind alles goed zoals u het wenst. Ach, goed, kind. Ga dan nu naar boven. Dan kunnen papa en ik nog wat met Emilie praten. Ja, huh? goed, mama. Ja. Oh. Dag, Emilie. Oh. Dag, schat. Tot ziens. Ja, ja, ja. Kom. Kom. Kom. Kom. Dag, Emily. Dag. Tot ziens. <laughs> Dag, Marie. Ja, natuurlijk, later veel reizen maken. Dat brengt zijn betrekking mee. Zeg, en wanneer komen de Van Erlevoort eigenlijk terug van de Horzen? Deze week toch, hè? Oh, wat zullen Paul en Etienne zeggen? En Eline. Nou, die zal dan meteen met haar uitzet beginnen. In november gaat ze trouwen. Ja, dat zal natuurlijk luxer zijn dan mijn trouwpartij, maar... Dat geeft helemaal niets Wij kunnen buiten kind. Al die luxe Kind, kind, kind Zo ver is het nog niet nee. <laughs> Entree Stil Ik ben het